Wij beginnen de zogerles 57. Deze kennis kunnen we niet, kan men alleen maar leren met door jezelf steeds. Steeds, nooit vergeten, jezelf steeds brengen in het oorstand waarbij je chassadim opwekt bij jezelf. Dus, chassadim betekent geven. Dus als je wil op dat moment ontvankelijk worden, wanneer je ontvankelijk wordt, mild, ontvankelijk. Op dat moment is het, wat doe je daarmee? Daarmee Breng jezelf in de toestand waarbij jij ontvangt chassadim. Jij zelf als het ware, opwekt die chassadim. Jij wekt die chassadim op de genade. Wek jij op de genade. De genade. genade gaat omhoog. En jij verkrijgt daardoor in die genade. Verkrijg je licht, bevating. Aan de mate jij dat jezelf steeds ontvankelijk maakt, dan wordt jouw ontvankelijkheid als huls voor het licht. Geen andere manier bestaat om licht te ontvangen. Daarom als ik hoor iemand, dat iemand dan zegt uh, oh, ik heb licht, ik heb licht gezien, ik heb, maar ik zie wel dat die een, dat die een geboren is, dat hij een, een held, heldhaftig daarover vertelt, dan Weet ik dat niet, te, hoef je ook niet te, te zeggen niets. Want het is jezelf klein maken. Dan pas kan je iets ontvangen. Anders is absoluut onmogelijk. Anders kan je schreeuwen wat je wil. Leren wat je wil. Niets helpt. En dan aan de andere kant. Alleen maar ontvankelijk jezelf te maken. Betekent dat je al krachten opbrengt. Om jouw ego. Jou eigenliefde te temperen. Steeds te temperen, steeds als het ware kleiner maken. En daarin en dat wordt al tot huls om het licht te ontvangen. Ook bijvoorbeeld de zorg voor, voor vandaag, vandaag. Oeh, het is zo ook voor mij is het, is het enorm, enorme op, op, op, opgave. Zijn staan, staan zo'n dingen waar ik Duizenden vragen over. Leidde? Ik probeer dat thuis een beetje mee voor te bereiden. Uh, op de les zal het komen. Op de les. Maar ik moet dan ook mij op een speciale manier mee opstellen. Op, dat, op de les zo mogelijk wel bij mij maar zelf zit zitten zo oké, voor mijzelf natuurlijk heb ik dat wel maar om hoe je dat overbrengt maar ook, ook het is een enorme, uh, voor mijzelf ook enorme vragen hier die, en als je begint jezelf afvragen en einmal, ik, waarom is dat, wat is dat voor, ben je verloren wat aan jou gegeven wordt op dat moment om dat te ervaren doe dat wat niet gegeven wordt, niet, niet doen. En niet willen, ik wil weten. Zelfs als die andere jou iets vertelt, het is niet nodig. En die andere zegt, ik weet het wel. Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Dat is de wijze houding. Je hoeft niet te weten dat. Je hoeft niet meer te weten dan wat aan mij gegeven wordt. En je gaat je weer inspannen. Je gaat weer iets ontvangen. Het gaat om wat jij ontvangt. Niet? Wat, wat, wat, ook bij elke, zo, elke les wat we hier hebben, van uh, zoger Ja, individueel, wat jij ontvangt, daar gaat het om. De ander ontvangt ook weer op een zijn manier. Iedereen heeft van ons zijn eigen ziel. Zijn eigen unieke ziel. En we weten niet zo, maar de ene is van Ketter, de andere is van... Een uh, derde van ketteren aan de binaar en allerlei verschillende varianten. Er zijn niet alleen maar de tien. Er zijn allerlei varianten van die tien. En elke ervaart dat op zijn eigen manier. En tegelijkertijd is het wel een uh, vaste plaats waar wij leren op de ladder van de boom des levens. Aan de ene on kant is het altijd herkenbaar. Als iemand dat daarover heeft en die bevat wat wij leren nu in de zomer, dan twee mensen kunnen altijd met elkaar communiceren over dit wat wij, wat wij nu leren. Als zij dat bevatten. Als zij niet bevatten, kan je dat praten met wat je wil en met de anderen zal je niet, niet uitkomen. En de twee, twee kabbalisten, of twee mensen gewoon die dat leren, die hebben absoluut verschillende zielen. Kunnen dat zo zijn dat hij naar is erg? Hoog op, op een andere is, op een heel andere manier, een heel andere ziel. Totaal anders als het ware. En toch kunnen ze wel communiceren met elkaar. Verschillende kleuren, maar toch uh, de plaats is precies hetzelfde. Ze ervaren het niet zo dat het. Uh, het is wel te plaatsen. Altijd te plaatsen op een bepaalde plek. Want dat is altijd eeuwig. En daarom is het niet, niet, niemand kan zeggen, oh, maar ik ervaar dat het, dat, nee. Aan de ene kant ervaar je op jouw unieke, jouw unieke manier, wat uniek is voor jouw ziel. Aan de andere kant moet het wel rijmen met wat verschillende kabbalisten, want er bestaat ten aanzien van dat geen verschil. Geen verschil van meningen over de kabbala. kunt u voorstellen. In andere, andere structuren van leer, dan kunnen ze zeggen, nou dit en die, rabbi zei dit en andere zei dit. Ook dat is niet verkeerd. Want er zijn verschillende invalshoeken, verschillende... Uh, het is niet dat de ene heeft gelijk en de andere niet, heeft geen gelijk. Maar in de Kabbalah is dus geen... geen uh, men ervaart dat, ja, dan kan men daarover hebben. Maar het is niet dat er twee meningen bestaan. Er zijn wel sommige dingen die zeer hoog zijn, bijvoorbeeld in in de in de, Arigant, in de hoog dan of de Azië, dan dat zeer hoge plaatsen geestelijk. Waar zelden, waar zegt dan uh, de, de uh, Rabbi Vital die dan opschrijft die de leer van van Ari, dan zei je dan. Uh, ik ja, ik herinner me niet precies wat, dat, wat mijn rabbi heeft gezegd, cetera. En sommige dingen zijn, als men zegt dat er bepaalde twijfel is, dan betekent dat de mens, uh, dat structureel bepaalde dingen niet, men, ik kan u nog niet uitleggen hoe dat allemaal elkaar zit, maar het is niet de twijfel, twijfel van wat aardse twijfel is, in de, dat wij aantreffen in, in de leercel. Er zijn wel bepaalde dingen die bijvoorbeeld, men weet wel dat de wat daar is, maar hoe dat gestructureerd is, weet men niet met zekerheid. Maar dan geeft men bijvoorbeeld drie varianten, hoe dat kan zijn. Hoe geweldig die wijsheid is, dat de groot, zelfs de grootste kabbalisten, die dan durven bepaalde dingen niet, en niet alleen durven dat niet, te zeggen met zekerheid hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Maar zij willen graag dat, dat de leerlingen dat andere werk verrichten. Ari heeft veel dingen gezegd, zo, sommige dingen had hij gezegd, dat is dat, maar hier kan het ook zo zijn. Op speciale manieren heeft het gezegd, om ons op een zo'n hoog niveau te laten penetreren en niet dat hij ons gaat uitkouwen. Eigenlijk? En dan zeggen we zo, ja, dat is dat, maar belangrijk is dat wat jij op, dat, op dit moment ervaart. Maar dat is belangrijk. En we wat. Het is altijd persoonlijk wat we doen. Kijk nou boven op de pagina mem Hey 45. En als je kijkt de boven het commentaar. Dus onder de zocher, onder de grondtekst van de zoger, Boven de rechterkolom. direct boven het rechterkolom dus heb je daar. Uh, een regeltje, een klein regeltje met twee woorden in vet gedrukt. Zie je dat? In vet gedrukt, twee woorden derig en met staat yeah, het. Iedereen ziet het? Rechterkolom. Ietsje boven de, de rechterkolom van de pagina 45. Misschien anderhalf centimeter, oh, ongeveer. En daar heb je dan uh, een paar woorden. Heb je dan twee woorden die vet gedrukt zijn? Zie je dat? Iedereen ziet het? En dan heb je de letter Dalit. En heb je daar een, een hakje. En dan staat nog iets, dan Bria. Staat er. Dat die twee woorden aan de rechterkant, dus wat met in vet, vet gedrukt zijn, dat is dan Derg en Met. Als je dat vertaalt. Iedereen ziet het? Derg en Met. Derg is weg, weten wij. En Met is waarheid, ja, de weg van de waarheid. Dat is de naam van een commentaar die dat uh, gesiteerd hier, gebracht wordt hier, kan een stukje van dat, dat commentaar, een speciaal commentaar wordt hier gegeven, in deze zogere editie. En waarin de het werk van van het werk van Rabbi Moshe Cordovero wordt geciteerd. Het is dus een grote raaf, kabbalist, zeer grote kabbalist, van even voor Ari. Of eigenlijk een tijdgenoot van Ari. En afkorting van zijn naam is Ramak. En hij had een boek geschreven, van een groot boek van ongeveer 850 pagina's. Ik heb hem ook in, en we zeggen het in een. Uh, elektronisch uh, bestand gewoon. Een geweldig boek ja, dat heet Parades Remoniem. Uh, het paradijs van granaatappels. Granaatappel, ik weet niet waarom ik dat zo genoemd heb, maar granaatappel betekent granaatappels. Ja, wat, van binnen, wat zitten die pitjes? Die pitjes zijn net als verdienste van de mens. Of ja, voor, zoals men dan zegt. Of die pietjes zijn als voorschriften. Alle well, dingen die dus, zoals in de Torah is. Het wordt, net, wordt een beetje gesuggereerd op. Eh, granaat heeft in zichzelf, als je granaatappel van binnen zit. Wordt als symbool gegeven van 613 zitten daarin. 613 pietjes van 613 voorschriften van de Torah. Ja, en dat is misschien eens wat, wat hij ook daar, daarin, daar suggereert. Dat jullie gewoon weten dat ook hem leren we ook een beetje. Ook ik kijk steeds, steeds soms nu en dan heel regelmatig naar hem, naar, die, naar dat commentaar. Wat om te zien soms uh, wat hij zegt. Een klein, kleine stukjes. Maar wij kunnen alleen leren dit commentaar van uh, hier natuurlijk. Um, nou, dat was even dat. En wij gaan nu naar de linkerkolom van Hasulam. Linkerkolom, de regel 23. We beginnen nieuwe alinea. Dus we houden ons nog steeds bezig met de letter Kaf, de letter Mem en dan de letter Kaf kwam de regel 23. We in ze tavin win, Hamem 24, Legalot Haor Hagadol. Shila Baulam Garma le kaf 25 Le Rede Mealkise Akaod. 23 en daarmee zal je begrepen dat in de tijd wanneer de letter Mem Hit Hila begon, 24. La Galota ora Gadol, shila Baulam, begon haar grote licht te onthullen in de wereld. comma Garma le Kav, veroorzaakte zij, die letter Memdus, veroorzaakte zij aan de letter Kav, 25. Le om af te dalen, Miaal al kiese, hagenvot, vanaf van boven de troon van de glorie. Dus de mem en kaf zijn naast elkaar, ja staan naast elkaar. En toch is het vreemd voor ons gevoel wat wij weten dat het in het geestelijke niets verdwijnt, ja. Als nu, de letter Mem, die letter Mem, ja, de letter Mem van uh, Ziran die stijgt nu op naar de Bina, ja, naar de Abouima. om zichzelf als het ware aan, uh, te presenteren uh, met het oog op het scheppen van de wereld door haar eigenschap. Waarom kan, waarom zegt je dan dat op dat moment of waarom is het op dat moment dan uh, de letter kaf uh, uh, dreigt af te vallen naar beneden. Ja, Af te dalen naar beneden. We weten ook dat er niets verdwijnt in het geestelijke. Als de mem naar boven gaat, dan trekt ook samen met haar ook de letter kaf ja, en tegelijkertijd, zij blijft ook op haar eigen plaats staan. Ja, want niets verdwijnt. Dus onthoud dat goed. Dat als er, wij, wij, wij weten dat allemaal. Dat als één element van de boom des levens, door ons toedoen, omhoog trekt, dan gaat die op een hogere plaats te staan, als toevoeging. Maar die blijft ook op zijn eigen plaats staan, altijd kan niet anders. Dat is het geestelijke. Dat moet je goed onthouden. Dat is net als het, net als het maken van een film. Ja, uh, Uitdraaien van een film. Net ja, als film. Als je kijkt naar de, de film. Ja, film werd gemaakt. Dan zie je altijd. een volgende kader. Is een toevoeging aan hetgene wat was. Daarvoor. Ja, dat is was was film wordt gemaakt. en is enorm veel kadertjes. En als het in een bepaalde snelheid wordt met bepaalde snelheid wordt een film gedraaid, dan zien we de bewegingen. Ja, een mens beweegt zichzelf, maar als we kijken gewoon naar die negatieven, dan zien we dat elke beweging, net zo, is een beetje verplaatsingen, gedeeltelijke verplaatsingen, maar niets verdwijnt. Zo is het ook in het geestelijke, niets verdwijnt. Hoe, waarom zegt hij dan nu, dat als men nu tot een grote toestand, of dat grote licht ontvangt, en wij weten dat, wanneer ontvangt die mem grote licht? Mem is gesed. Ja, Mem is geset van Zeer en Ja of niet? En wanneer die mem in een grote toestand steeg naar het hoofd, we hebben gezien, dan wordt in het hoofd wordt dan de koning, als het ware, uitgeroepen. De letters mem, lamet, kaf. En dan komt een enorme grote licht van de, het, wat, de koning van de koning. En dat gaat nou, dat wordt verspreiden naar de wereld. Zerenpien. En verder. Maar, waarom dan het opsteken van die mem in het hoofd? Laten we zeggen, waarom veroorzaakt dat, dat die valt, uh, dalt van na, daalt naar beneden? En hij gaat ons een beetje vertellen, maar even een vraag. Ja, dat is voor ons gewoon dat is een beetje... Een beetje interessant ik, in ieder geval, ik vermoed het wel dat het alleen maar uh, eenmalig plaatsvond je, bij, da, bij die presentaties ja, van die letters eenmalig, bedoel ik bedoel daarvoor was het ook zoiets, herinner je je toch daarvoor dat uh, de schepper zei tegen de letter uh, samen, ja, herinner je je toch Ga naar je plaats staan, want anderen die hebben jou nodig, die, die gevallene. Nu flim, herinner je nog? De, dus, dat is, uh, dat is natuurlijk eenmalig bij het scheppen van de wereld, als het ware. Dus, waarbij, dus, zij komen, de letters van Zeer komen voor de schepper te staan, dus voor Bina, en Bina, Abouïm. En daar worden dus, zij, aan hen wordt het kwalitatief aangegeven wat hun eigenschappen zijn, ja en maar eenmaal de wereld is al eenmaal is het uh, er aan toegekomen de wereld dat de wereld is geschapen door de, door de letter BED, ja, dus de Torah gegeven is en alle letters al staan op hun eigen plaats dan natuurlijk is niet meer zo dat dat, uh, dat de mem omhoog klemt, dat Daardoor veroorzaakt dit dat de letter Kaf naar beneden zou, zou, zou gaan vallen van de troon. Dat kan niet meer. Om zo even, van wat, ik, wat ik zou zeggen. Maar hier sprake is alleen maar nog voor de schepping, als het ware. Zij waren al op hun plaatsen, als het ware, aangetekend, die letters. Alleen zij zelf wisten nog niet die letters... Zij waren nog niet uitgekomen, die letters, de krachten van zeer En daarom de schepper vertelt hen nu, dat zij weten echt goed duidelijk waar hun plaats, uh, aangewezen plaats, hun aangewezen plaats. Dus dat hebben we even, dat wij begrepen wat het allemaal is, dat opeens zeggen wij, dat zegt hij dan, dat, uh, dat de letter mem, door, de, door het optrekken van de letter mem, dat laat als het ware de letter kaf in de steek. In de steek, in de steek. In de steek, in, in de steek laat, precies. En daardoor en die letter kaf nu veroorzaakt die in de letter kaf dat die afdaalt van de kisee kavod Belangrijk woord voor ons, belangrijk uh, begrip uh, voor ons, kabbalistisch. Kiseh is troon. En kavod Kavot is chlori, de troon van de chlori. Hij gaat alles vertellen, ik wil we'll niet voor uh, uh, hem eerst laten we volgen zijn betoog. Maar zoiets so bestaat dat de kaf dus staat boven de kirse de kaf. Wat we zien hier, dat de kaf, de letter kaf, staat nu normaliter, staat. Boven de, boven de troon van de glorie. En de mem. Dat is wat we what, moeten weten. Kijk, we moeten alleen weten wat we leren. Hoe zich iets voordoet. Vo, vo, vo, vo, hoe, hoe hoe op vo, welke manier. Maar niet waarom. Het is nog niet alles wat hij zegt ons is genoeg. Maar eerst zegt hij dan. De letter mem. Die gaat in, in, in een grote toestand die Dus die gaat omhoog. En daardoor veroorzaakt die letter Mem dat de letter K afdaalt van boven de troon van de glorie. Oké. Okay. Dat is ons wat we moeten weten. is niet meer. En dan ga je ver ons verder vertellen. Okay. 25 na de punt. Ki sod haki se hu 26 Bebed begint. Want het geheim van de troon, wat betekent troon, is in twee aspecten. Alef, de eerste, het eerste aspect, wat betekent de troon? Shehu mechase ale melach. Let op. kijk nou goed naar de tekst, want alleen kunnen we dat via de Hebreeuwse tekenetjes kunnen we iets structureel wijzer worden. Kijk daar wat je zegt ons. 26 uh, alef. Dus het eerste aspect van wat betekent is, is die wat is troon? Hij zegt zo, so, kijk, okay. shihu alef. Het eerste aspect alef. Shihu mehasse alemelach dat kise wat betekent kise. Kise bestaat, dus de troon bestaat uit die woorden, uit de letters. Welke letters? Kaf, Samach, Alef. Tweede, tweede, tweede tweede, het uh, uh, tweede woord voor het einde van de regel 25. Kijk naar het woord Kise. H is alleen maar het, het bepalend lidwoord. Het, het woord Kise is Kaf, Samach, Alef. En hij nu gaat nu vanuit het woord zelf ons vertellen de eigenschappen van wat is troon. Hij zegt de troon is, alef, dus eerste aspect, shehu mechase ala melach. Mechase worden dezelfde letters gebruikt van kaf en samach met de betekenis van bedekken. Dus de troon, de troon, de, de hele kracht van troon, de hele essentie daarvan is, vanuit, vanuit één perspectief, is om te bedekken de koning. Om bedekking te geven boven de koning. zullen we zien. Basot, in het geheim van 27, in het geheim van het, hij zegt, uh, van het vers uit de het uit de psalmen. 18. Psalm 18. Eerst gozer Citro. Hij zal opzetten. De duisternis. Als zijn. Uh, als zijn verborgenheid. Zoiets moeilijk is het. Uh, echt vertalen de woorden van. Van de psalmen, maar we hoeven niet dat mooi te vertellen. Dus uh, de schepper zal de, de duisternis uh, opstellen, opzetten in zijn verborgenheid. Uh, das, we, we zien dus dat uit deze, deze vers, dat, het, dat dit vers, dat het verborgenheid, een zekere verborgenheid, dient te zijn, en dat wordt wo iets in verband gebracht met het woord kisei met de troon. Dat de troon betekent dat het moet iets uh, bedeken de met de koning, bedekking geven aan de koning. 27. Om je ze, en daarom 28. Nikra kise, milashon kisui. En daarom, Mishum uh, en Mishum zijn daarom, 28, Nikra kise, heet het woord kise, dus de troon, van, van het woord komt van het woord kisui, bedekking. Dus hij licht verband tussen die twee bedekkingen. Qua schrijfwezen is het identiek, denk dus het woord, het woord troon is identiek, heeft dezelfde lettercombinaties, letter, de lettervolgorde in zijn, als, beteken, als het woord uh, bedekken. Dat is voor ons belangrijk, om te kijken naar het woord vanuit de hele taal. Dan kunnen we leren de geheime verhoudingen, krachten van die van die woorden die dan, eh, lijkt wel dat ze geen, geen puntkoma hebben, geen gemeenschappelijke kanten hebben. En toch zitten wel verborgen verbanden. Zitten verborgen verbanden. Oké, okay, dat is één, één aspect. Bed 28 na de punt. Bed de tweede, tweede aspect. Hier, Megala. חבודה, נכנת וינתח המלחות באולמות בסודה כתוב ועל הקיסה דמות דרתך, כמראה אדם והוא על ידי צירוף, אינן דרתך גימל האותיות ממ למד כף She az Ota Hamalchut, Shenasta Tveyandertah kisei hamelah, Mehaselaf, Besot yes Toshek, Sitro, ve Ola Lemala, Vinaset, Vinaset, Kaf, shuta шиot firendertah lavush El. Hamelach ad Eén waar is het punt? Het is nog niet in zicht. Laten we hier nog even dan stoppen en we gaan een beetje dat. Kijk, wat we doen is onderzo onderzoek. Het is niet een alwetende verhaal van mij. Het is onderzoek. En qua onderzoek, het is werk wat we nu, ook, ook ik wat nu, verricht van binnen. Vraag, een enorme verzoek naar, van bo naar boven doe ik om, om aan ons de, de bevatting te geven, zo moet het ook bij jou altijd zijn het is werk het is, het is uh, de tekst is net als een communicatiemiddel waarbij jij strijft aan, en, on, hoe zeg nederig streeft, strijdt ook er, he, held, held da Heldda, held, heldhaftig, en tegelijkertijd, heldhaftigheid komt door jouw strijd, nederigheid, waarmee jij wil graag uh, de schepper dienen, door, niet weten, maar dienen daarmee, dat jij wilt penetreren, omdat hij heeft ons uh, opgedragen, om onszelf met de Torah bezig te houden. En dat vervul ik deze, dit voorschrift. Ja? en niet dat mijn hoofd wil dat, ik zou liever iets anders willen doen, maar het is ons opgedragen voor ons, voor ons best wil en voor de schepper, voor de hele schepping. Dat we ons bezighouden daarmee. Dat zo op die manier gaan we nu ook doen. Ik proberen gewoon een beetje dit en dat en dat, allerlei dingen. Soms is het makkelijker, soms is het voor de hand liggend. Zoals het nu is, is bijzonder hoog en niet voor de hand liggend. En dan moeten we ook danken, de schepper, daarvoor dat we ook wij weinig daarvan kunnen leren, of niet leren, ervaren, uh, weten als het ware. Maar ervaring komt wel, want wij trekken dat allemaal van boven. En zelfs als wij het niet onder woorden zullen kunnen brengen, zal ons absoluut helpen. Alleen de inspanning daarbij, wat wij nu doen, helpt ons veel meer dan alle boeken in de wereld allemaal uitlezen of meerdere mannen. Heb de houding? Deze houding proberen aan te houden. Dat is de uh, winnende houding. Oké, okay. bed. Dus uh, de eerste hebben we gezien, het eerste wat de troon betekent de bedekking over de koning. Wat het ook mag zijn. En nu bij de tweede aspect is. Hier Megala. Kavod, uh, dus hier betekent slaat op de troon. Op Dat de troon. Hij zegt zij. De troon onthuld, kavod Amalchut baolamot de tron onthult de glory van de malchut in de werelden, de glory van de, van het koninkrijk dus de malchut van de atsilut in de wereld in de werelden, welke werelden wie weet welke werelden Natuurlijk, ja, en alles wat leeft, en et cetera, et cetera. Levent? Dus de, de, de tweede aspect is van die, van die troon, is dat de troon onthult de glorie van, van het koninkrijk in de wereld. Ook dat begrijpen we nu niet, maar kom wel. Stap voor stap, hij zal ons, ik heb alle uh, er, er, bewijzen van Jehoede Aslag dat hij nooit laat ons in de steek. Daarom is het geweldig. Het kan zijn dat we nu nog niet begrijpen, maar later, wat hij ons doet, altijd komen we uit. Dat is geweldig. Dus, nog een keer, dat de troon onthult de glorie van de malgoed, malgoed van dat zult natuurlijk, He in de werelden. Priya is sarawasiya. Dat is al bevatting besoddekatuf, in het geheim van het, van het geschrift, we alakise de moed, dertig, kemare Adam, dat is wat jezekiel had geschreven in het deel 1, in het hoofdstuk 1, over de merkawa, ja, over de wagen, uh, uh, de verschijning van hoe de schepper de glorie van de schepper zit uh, ook dat heb ik in malen gelezen in andere literatuur van mijn leer wat ik, kon ik niet, niet, niet, niet, niet ja het is zo hoog maar de zoger die heeft ons laat ons straks zien wat is de Merkava en wat zag de Egeskel en wat is de verhouding wat zag de Moshe en wat de what niveaus zijn welke like uh, welke like profetie had op welke like niveau had profetie uh, Moshe en op welke niveau had de profetie de andere profeten and, en and wat is dan de profetie van Ezekiel van Ezekiel over de the, derde the tempel, in over de uh, over de die merkava de wagen, de goddelijke wagen, met al die, met die drie dieren, en de mens op de, op de, op de troon, et cetera, et cetera, waar komt dat vandaan, van welke wereld, et cetera, en we zullen leren dat, wat men denkt, dat het daad het hoogste is, christenen denken ook vaak dat het het hoogste is, hoger dan alles, het is niet zo natuurlijk, want hij zag dat alles, hij zag, die Jesker, Jezekiel, ten eerste hij had zijn profetie uh, gehad in buiten Israël, uh, uh, het land ja, Israël. In, in, in Babylon, in, weet het, in waar zij ja, dus uh, verbannen waren. Maar het was een geweldige profetie natuurlijk, maar hij zag het vanuit de, de jetzera, je, je de wereld van jetzera. Alles is verbonden natuurlijk, alle werelden verbonden. Je hoeft niet... Uh, dus daarom ook bij ons ook, iedereen die, van welke, welke treden jij bevindt, dat is er niet toe waar. Uh, alle verbanden liggen wel, altijd, die verbanden liggen vast. Maar hij trok zijn, dat beeld van de schepper, van die wagen, vanuit Jetsira. Dus, natuurlijk veel lager dan, lager dan Moshe, die dan van die fanatie moet natuurlijk dat houden. Maar het doet er niet toe hoe, maar zo zullen we dat ook zien. Maar dat is wat, hij, wat daar geschreven staat in, bij, in het, in het uh, Jezekiel, uh, bij het begin uh, van Jezekiel, staat geschreven 29. de moed, Adam en op de troon. Hetzelfde woord wordt ge, gebezigd daar. En op de troon, wat hij zag in zijn visioen, is op de troon is de gelijkenis, ja, de moed, ja, David? Gelijkenis of uh, een, een beeld, de moed, een beeld van Kemare Adam te 30. Als een uh, uiterlijk van een, van een mens. Dat is wat hij had gezien op de troon zelf. We hoe? Okay. Dus dat is ook wat hij dan als bewijs, wat we zeggen, laat zien, dat het, dat het de troon zelf, de troon zelf, uh, uh, onthult de glorie van de malgoed, van het koninkrijk, aan de werelden. Okay. En... Hier schreef je dat niet, maar ik leerde het zoger elders nog. Eigenlijk? Dus, nog een keer. Het aspect, tweede aspect, staat in dat de, de troon onthult, de troon, de kisse onthult de glorie van de malgoed aan de werelden. En ik moest natuurlijk zoeken dat aan de werelden. Dan moest ik dan op een andere manier dat uitkomen dat wat geschreven had, je dat hij schreef vanuit de wereld, wereld, vanuit de wereld uh, Dan zien we ook hier nu ook het be bewijs dat de troon, de troon zelf die onthult de glorie van de malchut aan de wereld Yetzira in, the, in in in in ten aanzien uh, uh, van de profetie van Jezeker. Duidelijk? De... Een beetje zo. 30 na het hakje. We hoe al je deed 31, Gimelotie Jood. en dat is door middel van het, hoe zeg je dat, Ziruf, op een volging, op een volging van de verbinding, op een volging van drie letters, 31, Mem Lamed Kaf. She'az, That then, Ota oh, malchut Deze malchut, Deze malchut van de V'eltatzilut. Shana sta Tv'indertach, Kise hamelach. melach Die malchut van the Die is geworden tot De tron van de koning. Alles is, Stop for stop, you will see that All the Beschrijvingen moeten we zien steeds aan de boom, aan de boom de levens. Dan zal het niet verwarrend zijn. En kijk nu verder, hij zal ons alles vertellen. Omehase Allah en die troon moet ook de koning bedekken, over de koning bedekking geven. Ook dat is alles wat hij nu vertelt. Geen generatie, ik zeg het jullie, kon daar doorheen, doorheen komen. Wij kunnen het wel. Omdat de tijd is rijp daarvoor. Eigenlijk? Dus kijk, dus wacht eventjes. Straks wil je dat zien. Het is geweldig hoe dat allemaal, hoe dat allemaal zit. Uh, 32. Besode. Jesch gorsig. citro. Wat zij zei. Dat in het geheim, dat... Hij zal zetten, de duisternis zetten, als zijn uh, verborgenheid. De schepper. Uh, 33. Ollele Mala, ola Mala, we na zet, dus de letter kaf. De letter kaf. Is mal goed. Die Steigt omhoog. En wordt tot de kaf. Pschuta, en wordt tot de eindletter kaf. Zie je dat hoe dat geschreven wordt? Die kaf die dan. Uh, wanneer, dat, wanneer die kaf nog. De, uh, uh, die, de letter kaf die gaat dat pootje van haar gaat naar beneden komen. Zie je dat dat is zoals geschreven staat. Hier 33. 33 de letter kaf. Chehus dat dat geheim is, 34. Lavush el hamela smo. Dat dat, die vorm ook van de letter kaf, die geeft aan dat het uh, omhulsel is. Kledij. Uh, van. Kledij, kledij op de koning zelf. Dus die kaf, die maakt dan de kledij voor de koning. <coughs> En okay. de koning is, is Zeeran Pin. En die malchut maakt een kleedij voor hem. Hoe? Kijk. Okay. Melech, laten we zeggen zo: so. Melech, koning. Melech is de koning, ja? Yeah? Mem, de letter Mem. Dan daaronder is letter Lamet, ja? Yeah? kunnen we zo optekenen. Van boven naar beneden. We kunnen ook in de, in de, in de van rechts naar links. Hetzelfde kunnen we dat van rechts naar links doen. Maar laten we iets doen van boven naar beneden. Mem is boven. Lamet is nog is onder de mem. En uh, kaf is beneden. Natuurlijk, we zagen wel dat bij Zerenpien de, van de 22 letters van, de, van het alfabet dat de kaf eerder is dan Lamet en Lamet is eerder dan Mem. Natuurlijk is het zo, so. maar hier dat, is, dat was dan van boven gezien, van boven naar beneden, van de verspreiding, ja, van van die, van die van zeg van de verjuwing van die verruwing van, licht, van, verruwing van lichten, van boven, van de oké, okay. maar, maar van, van, van boven gezien is het wel zo so dat eerst komt Kaf en dan komt Lamet, ja. En dan komt mem. Dat was steeds verruwing, verruwing. Maar van beneden als het ware gezien, vanuit de mal goed gezien, vanuit de, de schepping gezien, is het omgekeerd mem. In dat, kijk, als je van beneden wordt het licht weergekatst, ja of niet? Dan is de mem hoger dan de lamet. De lamet is hoger dan de kaap. Oké? Okay. Iedereen begrijpt het? Dus is wanneer de 22 letters we bekeken, ja? Het is niet eenvoudig, wat is het? Dat, dat is ook niet moeilijk, maar we doen gewoon even die verbanden te zien. Wanneer we zagen die letters, die 22 letters, is Jood, is Keter, ja? Keter van Ziran en Pien. Ja? Ja of niet? Kaf is dan de tweede sfera van hem, Kochma, etc. Et Als we van boven zien, van het verspreiden, van de steeds verruwing van het, van van de kilim. Maar wanneer wij zien het van, de, van onderen. Van het weerkaatste Weerkatse van de schepping gezien. Dan wordt het mem eerst mem. Mem is lager. En dan lamet en dan kaf. Dus wij bekeken nu. In die, in die volgorde. Van mem is hoger. Als het ware kwalitatief. Dan lamet En dan kaf. En daarom teken ik het zo boven en boven naar beneden. Dan is kaf. Is mal goed. Ja? Waarom? Drie letters. Elke drie letters. Je neemt een woord. Een woord. Dan bestaat die uit drie delen. Ja of niet? De, boven, de, de, de eerste letter is als hoofd. Een hoofd van een ja, Hoogst. De tweede letter. De middelste letter is als lichaam. Of romp. Ja. Als romp van een parzoof. Van Tien Svirot. En het laatste, laatste is dan als malgoed, oftewel onderstel ja, van, van uh, dat woord. Dus hij neemt nu het woord, die drie letters, die vormen dan het woord melach, koning. En waarbij die kaf, de laatste letter, is ten aanzien van die koning, is malgoed. Duidelijk, waarom is het malgoed? Want anders konden we denken, hoe komt het dat het mal goed is? Wij zagen toch dat we het wel op de schaal van de 22 letters van alfabet, alfabet. Dan is de kaf, is dan, ja herinner je nog, de kaf is dan kog, kogma van Serentin. En hier zegt hij dat dit mal goed is. Mal goed is omdat het, ja, dat woord mellig eindigt op die kaf en dan zit al het einde is mal goed. En hoe komt het dan dat die malgoed die maakt, als het ware, de bedekking aan de, aan de koning? Die bedekt, als het ware, de koning. En hij zou het ons zeggen, dat die geeft ook aan hem, als het ware, de kroon. Hoe kan dat? Het kan... Kijk, die malgoed... Het licht komt van melk, van mem, van boven naar beneden. Van mem komt naar de kaf. En de kaf is dan malgoed. Duidelijk? De malgoed van de malgoed komt altijd weerkaatste licht. Klopt het? Dus van malgoed, malgoed gaat het licht weerkaatsen. Of, malgoed gaat, via malgoed komt dan de man, de, uh, het gebed omhoog. Ja of niet? hoeveel sfeerot heeft hij op zichzelf? Zes. Ja of niet? Zes. Zeeran Pin heeft zes. Chagat cheset gwarati feret net sehot Dat is zijn, uh, zijn uh, eigenschappen. Alleen chesadim. Alleen lichaam. De malchut, die heeft nodig kochma. En malchut heeft tien sferot nodig. Haar eigenschap is niet zes. zes. Ze wil alle tien hebben. Nu gaat ze licht uit, of man doen, of hetzelfde als oorhozer, dus dat um, weerkaatste licht zij doet. En dat gaat naar hem toe, en zij doet het voor alle tien sferot. En dat gaat naar Zerenpien. Zerenpien gaat het weer, dat stukje van wat zij had opgeroepen aan het licht, gaat naar Aboeima, naar Bina, en gaat zo verder omhoog naar Eenshof. En van een zoof komt terug, en op wie komt het er terug? Op het hoofd van Zerenpien. Ja, of niet? Daarna komt het naar, naar haar toe, naar de, naar, omdat zij heeft dat veroorzaakt, de Malgoed. Heel goed? Dan komt het maar eerst, komt het van boven, wat zij Malgoed had opgeroepen. Komt eerst, voordat het bij haar komt, komt het eerst op het hoofd van Zerenpien. En die had geen hoofd, die had alleen maar zes verrot. Ja of niet? Zes sferot Zijn eigen eigenschap is alleen maar geset. En nu kreeg hij dan van boven als madde, als antwoord op het gebed van die Malchut, kreeg hij dan het hoofd, kreeg hij dan de, de, zijn, eis, zijn eigen. Drie eerste sferot Ketter hochma binaf, krijg je nu de zeer en pin. Door wat? Door die Malchut veroorzaakt. Dus dat wordt gezien alsof de Malchut alle tien sferot aan hem weerkaatst. En zij, hij heeft zes, en zij gaat tien, als het ware, hem bedekken door de tien sferot, tien sferot van haar. Dus, zij bedekt hem, als het ware, met het hoofd, met de eerste drie sferot van Keter, Hochma, Bina. Van beneden, zij is als huls naar boven, aan hem naar boven zo'n licht komt. En daarin zit Zeeran Pien. Hij heeft alleen maar zes verrood. En zij doet alleen. Zij doet dan haar uh, uh, gebed. Of hoe je dat ook. Gaat voor tien sferot Eigenlijk. En hij, zij ver, door haar. Door Balgoed. Verkrijgt Zeeran Pien. Het hoofd. Uh, bedekking. Gewoon ja, een beetje, hoef je niet zo so te begrijpen. Maar dat in grote lijnen dat die malgoed veroorzaakt bij hem bedekking. En die malgoed is dan de troon. De troon, ja? de troon van de koning. Van die Mem Lamet Kaf. Het woord koning. En die Kaf is dan de, de malgoed. En dit gaat dan de troon. Dat wat hij ons vertelt hier. Ja, in het eerste aspect, het eerste aspect dat de malchu de troon, zegt die, de troon die wordt, word dan tot bedekking, ja, die maakt bedekking voor de koning. Koning is aan antin, en like, zij bedekt hem. Zij komt. Dat is ook, dat is ook iets wat plaatsvindt werkelijk elke uh, vrijdagavond voor iemand die Shabbat viert. Vrijdagavond is het zo dat uh, zes, weken, zes dagen van de week, van van, van de mens werken, etcetera, et allemaal nodig uh, zijn voorbij. En door de week, alle zes dagen door de week, is de mens leeft in in uh, zeg dat, reine en onreine krachten. Ja, steeds reine en onreine. Kijk, zo draait het vers... En wanneer vrijdag hij stopt met alles, vrijdagavond. Natuurlijk hij heeft niet alleen met instelling te maken. Hij stopt met al het werk en alles stopt. Dan zeer die die heeft alleen maar dan zes verootjes. En nu stopt, het begint het avonds. Als avonds wie de koning is, wie, wie in de avond regeert. Maar goed, de dienium, de the gestrengheid. Dan gaat op vrijdagavond, dus voor het, voor het, wanneer het Shabbat is al begint, dan gaat de maalgoed als het ware opzwellen. Ook in de mens die dat ervaart, die bij hem ook, dan gaat als het ware de maalgoed opzwellen. Waarom? Zeranpin, zijn koninkrijk van Zeranpin, is ochtends of overdag. Eigenlijk, Zeranpin is chassadim, genade, is alleen overdag. Maar s'avonds dan, dan de mens stopt met alles, dus maakt als het ware van zichzelf een gesloten circuit van zijn innerlijk. Heel? Hij gaat niet naar buiten, hij gaat niet meer kijken naar de tv, hij, gaat niet, hij kan het genoeg hebben de hele zes dagen dat dan te doen. Geen tv, geen, te, geen te, telefoontjes, niets. Hij maakt zichzelf absoluut één met, met het heelal. En daardoor komt die malgoed gaat nu opzwellen stasavonds. En hoe opzwellend, Ze gaat groeien, want er is geen, geen plaats meer voor lekkages. In de week hebben we veel lekkages, die belt, die belt, allerlei, allerlei, enorm veel lekkages, echte ware lekkages, water ergens, lekt, etc. Allerlei problemen, dat is allemaal nodig, heeft niet en alleen ook onreine krachten, onreine gedachten, en hier niet, vrijdagavond, en dan gaat die malgoed als het ware opzetten. En als je dan laat je gaan, overgeef je, dan heb je ook het gevoel hoe dat die malgoed, dat is een vrouwelijk gedeelte in jou, die gaat opzwellen, en die komt als het ware, die is, grus, die is sterker dan, dus dan zeer aan tien. s'avonds. Hij heeft alleen maar zes verrot en zij gaat als het ware tien, boven, uh, over hem, dan heb je nog een hoofd, zij gaat, als het ware, een hoofd boven hem uh, optrekken, van beneden, naar boven, want zij is lager dan hem. Dat is ook wat hij benoemd beno wordt, dat, wat, dat, wat hij ook zegt, dat het bedekking wordt voor de koning, voor zeer en En dan zegt men ook dat tzadikim, wanneer de rechtvaardigen zullen, wanneer de rechtvaardigen rechtvaardige, zullen zitten dan in het paradijs, uh, en ook in de, in de toekomstige wereld, zal zo zijn, dat zij zullen zitten, en de kroontje, de kronen zullen op hun hoofd zijn. Kronen uh, betekent dat de maalgoed die dan maakt de kroon bij hen. De kroon wordt gemaakt door de maalgoed. Dus de man, de man heeft die twee nodig. Stap voor stap, dat komt wel geweldig. Dus altijd let op dat die, altijd die wisselwerking, altijd die maalgoed vrouwelijke en mannelijke, altijd, wat wij alles wat wij zullen leren, altijd, altijd die, die contacten tussen die twee, de verhoudingen tussen de mannelijke en vrouwelijke, dan zal het jou helpen. Kijk wat je ook verteld hier, van de troon, de koning, de troonvorm, de maalgoed het vrouwelijke gedeelte, het vrouwelijke gedeelte, ja, van de dat de koning, de koning zelf is de mannelijke, Heidelijk? en zij vormt de, de troon voor hem, hoe, welke troon, aan de ene kant, zij is dan zijn bodem, als het ware, de letter kaf, aan de andere kant, zij weerkaatst het licht omhoog, en trekt, als het ware, maakt voor hem de kroon, en daarom wordt ook gezegd, dat een vrouw maakt de kroon voor de man. Kijk nou naar al die koningen in de wereld. Ook al die presidenten, et cetera. De politiek doet wie? Doet de politiek. De vrouw, zijn vrouw doet s'nachtsavonds politiek. De vrouw in het bed. Ze liggen dan. En zij praat met hem. En hij zegt, nou die lord, die, die, die. En zij zegt, hij moet dit en dat doen. Zijn vrouw even tussen dorp. Die Lord doet dit en dit. De vrouw even tussendoor, tussen haar lipjes. En, en hij doet politiek, weet je. Hij doet het hele, hele parlement. En zijn vrouw die even influistert bij hem. En zij maakt de kroon van hem. En altijd zo geweest. Altijd zo geweest. Altijd een vrouw die dan tussendoor even iets. En, en niet alleen dat, dat zij dat deed. Een vrouw die beschermt, als het ware. Aan de ene kant beschermt de man tegen al in veel dingen, maar aan de andere kant zei ook die ze hij verkreeg de kroon door haar. Zonder haar zou hij alleen, zonder haar zou die geen haar op zijn hoofd hebben. Wat betekent? Natuurlijk som in, in, in soms in de natuur krijgen je geen haar voor je vrouw. Well, dat kan het so, kan ook zo so zijn. Want, maar de bedoeling is natuurlijk dat dat de vrouw dan zet de man aan om te werken. Zo so zien we het ook hier ook. De troon, de vrouw maakt de, de, de troon als het ware voor de, for de, so de, de man. En hij dan voelt zichzelf dat hij zetelt op de troon. En hij verkreeg de, de kroon dankzij zijn relatie met de vrouw, met zijn vrouw. Hoe dat zit in elkaar. Dus zij is zijn troon. Dan, de, de koning kan niet koning zijn zonder troon. Ja of niet? Dan voelt hij wel de troon. En zij maakt dus dat orgozer, dat weerkaatste licht naar hem. Zij doet hem steeds, pusht op een zeer subtiele manier, zelfs. Uh, instinctief. Zet hem als het ware aan het werk. En daardoor verkreeg hij uh, dan wensen. Meer wensen, nog meer wensen, diepere wensen. Daardoor. En hij trekt het ook, hijzelf. hij zelf, heeft dat niet nodig. Hij heeft het alleen maar chassadim nodig, de man. Hij heeft alleen maar zes ferootjes in zichzelf. Ja? En zij door, door hem aan te zetten, door de man, door haar gebrek, ik wil een mantel, ik wil dat, van alles. Dan, ja, dan gaat hij dat verder, verder omhoog en hij trekt het allemaal en hij verkrijgt dan de kroon door haar. Duidelijk? Hetzelfde. ook hetzelfde wat hij ons hier vertelt. Pauze? Pauze? Of een kleine pauze.